Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elspeth Grutteken en Prensen Klammer. Greenpeace heeft zich in Rusland schuldig gemaakt aan piraterij... vindt advocaat Jaap Hoekstra straks een debat tussen hem en Greenpeace. En maakt Amerika zich schuldig aan oorlogsmisdaden... door drones te gebruiken. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Evers. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn veroordeeld voor het voorbereiden van deelname aan de jihad. Eén van hen krijgt één jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander is veroordeeld tot een jaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie over de uitspraak. Ja, we zijn heel tevreden, eh, omdat dit ons handen en voeten geeft om, eh, om te proberen te voorkomen dat mensen naar Syrië gaan. We willen niet dat Nederlanders daar gaan vechten, we willen niet dat Nederlanders of mensen die in Nederland wonen daar mensen om het leven brengen. En daarnaast geeft het ons ook de mogelijkheid om mensen die terugkomen en misschien ook in Nederland een gevaar gaan vormen, eh, strafrechtelijk ook aan te pakken. Er zouden inmiddels meer dan 100 jongeren vanuit Nederland zijn afgereisd naar Syrië. Dertig zijn al teruggekeerd, zes jongeren zijn gesneuveld.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 Vanaf 2016 gaan Nederland en België samen het benelux luchtruim bewaken. Dat heeft minister Hennis Plasgaard afgesproken met haar Belgische collega. De drie Benelux-landen spraken vorig jaar al af dat ze meer gaan samenwerken op defensiegebied. Dat moet kosten besparen en de inzet van de strijdkrachten effectiever maken. Volgens Hennis is de samenwerking gunstig voor de inzet van de nieuwe JSF. Doordat ook Belgische piloten klaarstaan om in te grijpen als er iets in het luchtruim gebeurt, blijven er meer Nederlandse piloten beschikbaar voor de echt Nederlandse defensietaken. Luxemburg heeft geen luchtmacht, maar het luchtruim wordt dus wel door beide landen bewaakt. De dagrijverlichting die bij het starten van een auto automatisch gaat branden... kan leiden tot gevaarlijke situaties. De koplampen gaan wel aan, maar de achterlichten niet. En de ANWB gaf vandaag een waarschuwing. Wat wij nou goed vinden dat, dat automobilisten zich realiseren... is dat als het mistig is, of als ze in een tunnel rijden... of als het op een andere manier je slecht zicht hebt op de weg... dat je dan je dimlicht aanzet, waarbij ook de achterlichten zijn ingeschakeld. Dan, dan is je auto eh, onder duistere omstandigheden goed zichtbaar.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 De A20, van Gouda naar Rotterdam, staat via na een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. De A73, Nijmegen, richting Venlo. Daar is een ongeluk gebeurd. Ze staat bij Kuik, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Maken actievoerders van Greenpeace zich schuldig aan piraterij? Dat zo meteen in Dit is de Dag. Ja, want nu is er Nefit Easy. De slimste thermostaat.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbeth Gruttke. Dertig bemanningsleden van een Greenpeace-schip zitten vast in Rusland. Ze worden verdacht van piraterij. Nederland is boos op de Russen, maar die boosheid is onterecht, vindt advocaat Jaap Hoekstra. Want de actievoerders van Greenpeace hebben zich schuldig gemaakt aan piraterij. Bij ons daarom een debat tussen Jaap Hoekstra en Joris Thijssen van Greenpeace. En met ethicus Jan Forstenbosch praten we over drones... waarmee Amerika geregeld terroristen uitschakelt. Maar vallen daarbij niet te veel onschuldige slachtoffers? Uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website ditistedag.nu. De activisten van Greenpeace die probeerden een Russisch olieplatform te beklimmen, zijn overduidelijk geen piraten. Please, please help us. Rusland heeft juist bekendgemaakt dat het niet meedoet aan de arbitrageprocedure bij het Zeerecht Tribunaal. Geen piraten. Er zitten nu 30 mensen. Van Greenpeace zitten er vast in Momansk al meer dan een maand omdat zij zijn opgepakt in internationale wateren. Please, help us. Kennelijk vinden ze de actie van Greenpeace bij dat boerplatform in de Barentszee een inbreuk op hun soevereiniteit. En wat kan Nederland dan nog? Ongeveer evenveel als nu. Dat is het probleem. Ja. Ja. ja. Nou, dat is duidelijk. Geen piraten. Veel ophef over dertig bemanningsleden van Greenpeace... die nu al een maand vastzitten in Rusland. Bij ons in studio-advocaat Jaap Hoekstra, gespecialiseerd in zeerecht. En Joris Thijssen, campagne-directeur van Greenpeace. Hartelijk welkom allebei. Jullie gaan in debat over de vraag of Greenpeace terecht verdacht wordt van piraterij. Meneer Hoekstra, u vindt dat de Russen Greenpeace terecht beschuldigen van piraterij. Waarom? Als je een uh, boorrijland van uh, eigendom is van een Rus, of Russisch eigendom... Uh, benadert en daar uh, aan gaat hangen... dan zit je op Russisch grondgebied. Dus dan is de Russische wet van toepassing... en dat is ook iets wat ik mis in de hele discussie en in de pers... dat uh, dat onderwerp uh, niet besproken wordt... dat de Russische strafwet van toepassing is op Russisch eigendom. Dat is hetzelfde met de Greenpeace, die voert de Nederlandse vlag. Daar is dus de Nederlandse strafwet ook op van toepassing... Uh, dus dat element dat mist u? Zijn dat dan... element mist ik uh, ten eerste in de hele discussie. Ja. Zijn er nog andere redenen om te zeggen... dat uh, Greenpeace zich schuldig heeft gemaakt aan piraterij? Uh, ieder uh, eiland, uh, windmolenpark uh, op uh, de internationale zee... om het zo te zeggen, uh, kent een uh, veiligheidszone van 500 meter... En het binnenvaren binnen die 500 meter leidt ertoe... dat je door het Openbaar Ministerie achter de broek wordt gezeten... en voor de rechter niet te verschijnen. Ja, twee argumenten, Joris Thijssen, waarom Greenpeace eh, toch te verwijten valt... dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan piraterij. Wat, wat, wat vindt u ervan? Um, ik vind dat Greenpeace helemaal niets te maken heeft met piraterij. En daarom lijkt het me goed om nog even te beschrijven... wat er nou eigenlijk precies is gebeurd... Rusland die is aan het boren binnen de Noordpoolcirkel. Omdat daar allemaal olie en gas zit waar ze nu bij kunnen vanwege klimaatverandering. Klimaatverandering is een van de grootste problemen die we hebben als mensheid. En Greenpeace vindt dus dat we van die olie- en gasreserves af moeten blijven. Want als we die wel omhoog halen en wel in de brand steken. dan hebben we gevaarlijke klimaatverandering met ongekende gevolgen. Ja, dat is de reden waarom jullie vonden dat er actie gevoerd moest worden. Ja, en daarom hebben we dus in internationale wateren zijn we naar de platform toegegaan. zijn we op de zijkant geklommen en hebben daar een spandoek op gehangen. Um, en op geen enkele manier hebben we op een gegeven moment gezegd... we willen dit platform bezetten of overnemen of wat dan ook. Nee, maar nu nou, als, zeg... je dan als je dan vervolgens kijkt naar uh, wat meneer Hoekstra ja, zegt... Van, de, is, het nou, is het nou piraterij of niet, dan is de wet er ook heel duidelijk over. Ze zegt, er zijn uh, twee, twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden... om te kunnen zeggen dat iets piraterij is. De eerste is, er moet sprake zijn van geweld of dreiging van geweld. Nou, Greenpeace heeft een historie van 40 jaar vreedzaam actievoeren... Dus wij, voor, wij hebben nooit iets te maken met geweld. Dat is ja. een van onze kernprincipes. Tweede. En het tweede is dat er sprake moet zijn van eigen gewin. Dus Greenpeace zou dit moeten doen voor eigen gewin. En dat is ook niet zo. Nee. Want ik ben begonnen met mijn stelling dat ik dit doe voor een betere wereld. Oké, okay, we dat is doen. duidelijk. Nou, nou, even terug naar wat meneer Hoekstra zei. Van Jullie zijn zonder toestemming van de Russen zijn jullie op een, een ander grondgebied binnengetreden. Namelijk dat van Rusland. En daarmee maak je je dus schuldig aan uh, piraterij. Wat zeggen zeg jullie van dat argument? Nou, dat, is, dat heet erfvredebreuk. En bijvoorbeeld een veiligheidszone binnenvaren... dat zou je ook noemen. Die 500 meter waar het over. Die 500 is. meter. Dus dat is een heel, andere, een heel andere dimensie waar je dan over praat. Daar krijg je dan een boete voor of iets dergelijks. Dus de aanklacht piraterij... die is totaal absurd en in de lucht gegrepen. En die misbruiken de, de Russen nu... om het schip met de 28 ja. actievoerders en de twee journalisten... al meer dan een maand onterecht vast te houden. Oké, okay. meneer Hoekstraat is geen piraterij, hoor ik hier... Um, ik meen dat het wel piraterij is. En mijn Greenpeace die gaat eraan voorbij. En die kiest waarschijnlijk ook niet voor die optie... om een Nederlands booreiland uh, te paaien, om het zo maar te zeggen. Maar legt u eens even uit waarom het dan wel piraterij is in uw, in uw visie. Omdat er, um, de beelden die ik daarvan gezien heb... dan uh, zag ik dat er geweld gepleegd wordt in de strikte betekenis van... Uh, uh, de betekenis van het woord, een strafwet... dat men staat te matten. En dan is er sprake van geweld. En du moment dat er sprake is van uh, geweld... Uh, valt dat in ieder geval in de Nederlandse strafwetgeving, artikel 381, onder zegen of piraterij. Dus, dus, dus uh, u zegt er is wel gebeld, geweld gebruikt. Uh, uh, Joris Thijssen, jij zegt er is geen geweld gebruikt. Nou, Ik roep iedereen op en alle luisteraars... om even te kijken op onze website, greenpeace.nl. Daar ziet u beelden van de, van, van de actie dan uh, ziet u op een gegeven moment dat de actievoerders hun handen in de lucht steken. En dat komt omdat er FSB-agenten tegenover ze staan. Dus de geheime dienst van Rusland. Met getrokken pistool en getrokken messen. En zij hebben toen op dat moment meteen gezegd... nu is de veiligheid in het gevaar. Wij doen het al 40 jaar. Nu stoppen wij de actie. We steken onze handen in de lucht en we laten ons arresteren. Ja, dus dus, dus, precies dus, dus wat geen gebeurt. geweld. Meneer Hoekstra, geen geweld. Ja, ik vind het lastig te controleren. Ja, het is lastig oh ja, te, kijk, te controleren. Video. Kijk, uh, daarvoor wordt in uh, Rusland ook waarschijnlijk heel zorgvuldig... een proces procesverbaal opgemaakt. Van constatering wat de opvarenden van het eiland wel of niet gezien hebben. Mm -hmm. en, maar uit eigen ervaring weet ik uh, dat uh, Greenpeace uh, zich niet zo uh, heilig gedraagt, ook niet op het water zoals het hier wordt voorgesteld door mijn geachte hm. tegenpleiter. Wat bedoelt u daarmee? We zijn niet in de rechtszaal trouwens, hoor. Nee, nee, tegen pleiten, ja, maar. nee maar. Ja, ja, Ik dacht al, wie is de rechter? Jan? Zet mijn truik je... al op. Ja. Ja. Ja, dat is een engeland oh, ja, ja. Nee, maar Hij bepleit zijn zaak heel kundig. En dat moet je Greenpeace nageven. Die in u... deze zaak ook heel veel free publicity ja. krijgt. Ja, dat is misschien nog wel een vraag. Joris jullie dan Vinden jullie dat jullie je moeten houden aan al deze regels? Zoals meneer Hoekstra nu ook net heeft geschetst. Hè? Van niet binnentreden in een ander grondgebied. Binnen die 500 buiten die 500 meter blijven. Of zeggen jullie nee. Hoor. Onze zaak is gerechtvaardigd en dat is helemaal niet nodig. Kijk, dit is een van de, van de moeilijkste besluiten die we nemen bij Greenpeace. Um, dit doen wij vaker. Hè? Er zijn walvisvaarders bewust, bewust de regels overtreden. Ja, er zijn, er zijn eerder. Uh, iedereen kent de acties van de walvisvaarders waar wij dan tussen gaan varen, zodat die mensen niet die walvissen kunnen schieten. Die mensen hebben het recht om die walvissen te schieten en toch denken wij wij gaan een inbreuk doen op dat recht. Vroeger werd het kernafval gedumpt. Uh, in de Atlantische Oceaan. Ook daarvan hebben we gezegd... dat recht van die mensen om dat afval te mogen dumpen... daar gaan wij tegenin en we gaan er met onze bootjes Ja, ondervaart. Dus op dat moment overtreden jullie de wet. Maar wij doen dat omdat wij denken... het is belangrijk dat de walvis niet uitsterft. Ja, en je, het is belangrijk dan, jullie, dat we het kernafval niet zomaar dumpen. Ja, maar inzetten. jullie bepalen op dat moment wat belangrijk is. Nou, wat wij doen is, wij zeggen... wij hebben ook een recht. Wij hebben een grondrecht, een mensenrecht. Het recht op protest. En... Ja, dat conflicteert op dit moment met het recht om een walvis te schieten... of kernafval te doen of te boren naar olie ja, in de Noordpool. En dan is het aan de rechter om die afweging te maken. En dat doet hij nu in Rusland, jouw voorstelbos. Ja, precies. Daar ging mijn vraag ook over. Want wat is de reactie op de eerste uh, opmerking van meneer Hoekstra... namelijk van dat de Russische wet van toepassing is. En als zij een wet hebben voor erfvredenbreuk... dan moeten jullie daar toch aan onderwerpen? Of zijn jullie, vinden jullie ook van dat je je niet aan de Russische procedure moet onderwerpen? Nou, dit is een, dit is een uh, hele interessante vraag... Um, het feit blijft wel dat we aan dat boorplatform zijn gaan, zijn gaan hangen. Dat boorplatform is, is Russisch grondgebied. Maar het was in internationale wateren. Wij vinden dat het internationaal recht daar van toepassing is. En dat daarom het tribunaal in Hamburg zich nu moet buigen over deze zaak. Maar de Russen En dat laten we wel niet. wezen, het verzoek van Nederland aan het tribunaal is... laat deze mensen vrij en in hun eigen land het proces afwachten. En wij zijn uiteraard bereid om dan vervolgens bij de Russische rechter onze zaak te bepleiten. Die 500 meter hoort toch gewoon bij Rusland? Nee, die 500 meter hoort niet bij Rusland. Ook die maar jullie hingen meter... aan dat platform wat wel van Rusland is. Waren er waren twee mensen die hingen even aan het platform. Ja, er waren dus in Russisch opruim. Ja, om met drie weken te dat gaan is... bezetten, lees ik in de eerste perspublicatie van... Uh, twee actievoerders beklommen vervolgens de installatie om deze zo lang mogelijk te bezetten. Nou. Wij wilden er graag zo lang mogelijk blijven. We wilden daar een spandoek op hangen. We wilden aan de wereld laten zien klimaatverandering zorgt ervoor dat deze mensen hier nu gaan boren... naar nou, nog meer olie en gas. En dat zorgt voor nog meer klimaatverandering. Dat moet stoppen. Het klopt dat wij mij daarin ingaan tegen een recht wat de Russen hebben. Um, en dat, dat recht moet afgewogen worden bij een rechter. Volgens ons een rechter die gaat over het zeerechtenvertrag. Ja. Maar nogmaals, deze discussie ging, is dit piraterij? Mm -hmm. Dit heeft dus niets te maken nee, met piraterij. Het heeft te maken met nee, het, het, het is recht op protest en het recht op boren. Dat heb jij gezegd, meneer Hoekstra. Blijft u bij de stelling dat het wel piraterij is? Dit, dit schuift aan tegen piraterij. Dat zou ik best aan willen. Dat zou ik ook best aandurven. Zeker in. Dat de... is nu het moment om dat te zeggen hoor. Ja. Oké, okay. goed. Ja, zeker. Ja, ja, dus wel piraterij. Maar de vraag ja, ik... is natuurlijk: vooral lijkt mij wie bepaalt wanneer jullie de wet mogen overtreden, Joost Thijssen van Greenpeace? Uiteindelijk maken wij zelf die afweging of wij zoiets willen doen. Of ja. wij tussen de walvisvader en de walvis maar willen gaan. Maar moet ik jullie dan wel het... geloven op jullie mooie blauwe ogen dat jullie daar dan de juiste keuzes in maken? We hebben toch ook wetten en re regelgeving om, om dat een beetje in kaders te houden. En vervolgens, we, wij, en, vervolgens, en vervolgens kunnen wij naar een rechtbank gebracht worden en dan zal de rechter oordelen en daar houden wij ons aan. Om u nog één voorbeeld te geven. Vorig jaar hebben wij 70 Shell-stations geblokkeerd. Hebben we hebben de, de vulpistolen vastgeketend aan elkaar zodat dus er niet getankt kon worden. Um, dat deden wij omdat we niet willen dat Shell in de Noordpool gaat boren. De rechter heeft daarvan geoordeeld... ...deze actie, of wat Shell doet in het Noordpoolgebied... ...is zo controversieel... ...dat de actie mag. Dat de actie mag, nee. alleen hij had iets... Iets anders uitgevoerd moet oh, okay. worden. Meneer Hoekstra, je hebt heel veel voorbeelden. Dat is heel fijn. Maar meneer, meneer Hoekstra ook aan het woord laten. Meneer Hoekstra, meneer Hoekstra. Ja, meneer Hoekstra uh, uiteindelijk moet de rechter be beoordelen of zo'n actie rechtmatig is en of het wel of geen piraterij is. Kunt u, kunt u zich daarin vinden? En vindt u dan dat de Russische rechter dat moet beoordelen of dat het dat Zeerecht-tribunaal dat moet beoordelen? Het is Russisch grondgebied. dus Dat valt onder de rechtmacht... van de Russische rechter en de Russische wet. Dus... En, is, is heel simpel. En wat vindt u er dan van dat Nederland heeft aangedrongen... op dat zeerechttribunaal bij de uh, Russen? Ik vind dat niet zo'n uh, verstandige zet, om het zomaar uh, te zeggen. Nee, nou, Joris Thijssen, de Russen willen niet meewerken. En, en ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken... onze Nederlandse wet ook niet helemaal goed kent. Want er is bijvoorbeeld in Nederland toepasselijk... de wet installaties Noordzee. En die gaat verder dan ons uh, territoriale wateren. Uh, en die verklaart de Nederlandse strafwet van toepassing... op ieder die zich op of met betrekking tot een installatie zee aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Hm. En het Openbaar Ministerie kan ik u vertellen... ik heb daar momenteel een zaak over lopen... die gaat tot de Hoge Raad om deze wet te toetsen. Ja. Jooste... En die is juist, om, want daar gaat de Greenpeace geheel aan voorbij... het zijn grote objecten waar gewerkt wordt... dus ze kunnen ongelukken gebeuren, ja, dat grote gevolg. Ik heb die, Greenpeace zich daar wel van bewust. Is. Joris Thijssen nog, tot slot, het feit dat Rusland nu zegt... dat zij niet mee willen werken aan dat c tribunaal. Ik kan me voorstellen dat dat een verontrustende gedachte voor jullie is. Ja, dat is een hele verontrustende gedachte. Niet alleen voor Greenpeace, maar het lijkt me voor de internationale gemeenschap. We sluiten in immers internationale verdragen af... om elkaar dan eraan te kunnen houden. En als Nederland er nu een keer zegt tegen Rusland... nou willen we jou even spreken voor de rechter... en Rusland geeft niet thuis. Ja, dat zet wel de internationale rechtsorde... Zeg ja. maar op zijn kop. Dus het is heel spannend hoe dit uit zal pakken. Ja, meneer een, kunt kunt gratis kunt een, een gratis advies aan Greenpeace: bezet een, uh, een Nederlands booreiland buiten de ter ter ter territoriale wateren en zie hoe het Openbaar Ministerie uh, Greenpeace bejegent in deze zaak. Ik denk dat ze heel snel de Noordzee-officier uh, achter zich aankrijgen en dat ze zich zullen moeten verantwoorden gelijk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 Vandaag doen we Zwartwit met Jan Vorstenbosch, ethicus. En we gaan het hierover hebben. Al jaren speurt de VS met onbemande vliegtuigen. Want zo'n drone kan een plek heel exact raken. Mm. Zogenaamde drones zijn meerdere Duitse moslims om het leven gekomen. Ze zouden aanslagen in Europa voorbereiden. One of America's most wanted men Waliur Rahman Waliur has participated in cross border attacks Pakistan Taliban and horrific attacks against Pakistani civilians and soldiers He's been killed in a US Anwar al Volgens de Amerikanen was hij de ideoloog van Al Qaeda op het Arabisch schiereiland Nu is daar dus Babar Mansoor gedood Mansoor was een grote vis hij leidde een trainingskamp Zomaar een greep was dat uit de vele beruchte terroristen waarvoor niemand meer bang hoeft te zijn... omdat ze zijn gedood door een onbemand vliegtuig, beter bekend als een drone. Uh, Jan Vorst gisteren was er uh, keiharde kritiek van Amnesty International en Human Rights Watch... Uh, over het gebruik van die drones door de Amerikanen. Mogelijk zelfs sprake van oorlogsmisdaden. Wat vind jij van die kritiek? Nou, die wordt wel goed gedocumenteerd in beide rapporten, ja, vind ik. Want wat is de bouwing van die kritiek? Je dat nou ja, als je even naar de cijfers kijkt. En die lopen nogal uiteen omdat Amerika alles geheim wil houden. Dus we weten niet zo heel erg veel. We zijn afhankelijk van andere bronnen die ja, relatief betrouwbaar zijn. Maar wel indirect werken. Dus in tien jaar tijd 5000 vluchten. Volgens de Amerikanen zelf. 2500 doden. Waarvan minstens 600 casualties. Burgerdoden. Dat loopt uiteen. Dat kunnen er ook 1500 zijn. Men weet het eigenlijk niet precies. Dus dat is al een van de problemen. Nee. Uh, Human Rights Watch heeft uh, in Jemen gekeken. En, en in Pakistan daar, daar gaat het amnesty-rapport Amnesty rapport over. En daar zie je van dat, er, uh, ja, dat er toch wel sprake is van... in elk geval één casus die ze inzien zo sterk staat... dat als je daarmee bijvoorbeeld naar het internationale strafgerechtshof gaat... en je gaat dit soort discussies voeren over wat er precies gebeurt in Pakistan... bene een land dat niet in oorlog is met Amerika... maar waar in feite Amerika gewoon, al dan niet met toestemming van Pakistan... deze operaties uitvoert. Dan wil ik nog wel eens de juridische consequenties zien, eerlijk ja, gezegd. Je zegt de afgelopen jaren 2500 doden door die aanvallen met drones... Ja. in tien jaar ja. tijd, en van 600 uh, gewoon burgers. Dus dat is eigenlijk ja, één op de vier ja. mensen die gedood worden door een drone... is ja, gewoon een onschuldige burger. De schattingen lopen uiteen van 10... Uh, uh, burgerdoden op één echt een grote vis, zal ik maar zeggen. Of ja. in elk geval iemand die aanwijzbaar een... een, een... Legatief een legitiem doelwit is. Ja, ja. Uh, tot uh, ja, sommige mensen in de Amerikaanse regering... die zeggen van dat het zo inderdaad precies is... Van dat het veel minder is, 2%. Ja. Het, is, uh, dus, uh, het is juridisch gezien een beetje schimmig gebied. Is er, is er iets wat er wel over vast ligt? Over dat aanvallen van mensen met drones? Nou, in, in feite is er wel een hele lange traditie... zowel juridisch als moreel... over wat de condities zouden moeten zijn... Uh, wil je inderdaad dit soort acties uitvoeren. Maar het probleem is van dat we sinds 9-11... natuurlijk in een conceptueel probleem zijn gekomen... Grippelijk. Wanneer is het oorlog? Mm -hmm. He, dus uh, Al-Qaeda is in feite natuurlijk een hele schimmige tegenstander voor de Amerikanen. En daar, daarin betekent dat allerlei juridische en morele kwesties zijn gaan verschuiven. En, en dan zie je inderdaad een groot probleem om ook het recht toe te passen. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat Amnesty International met het probleem zit van dat als het een humanitaire interventie is. valt die in feite onder het oorlogsrecht. En kun je spreken van oorlogsmisdaden als deze casus bijvoorbeeld juist is. Maar als het gaat om, om ja, eigenlijk een buitenrechtelijke executie van iemand. Die jij niet mag. Dan is er gewoon de mensenrechtenkader op van toepassing. En dan wordt het allemaal heel anders. Maar zijn het ook dat dus soort figuren? Want 2500 zijn er best een hoop in 10 jaar. Zijn dat allemaal zware terroristen? Is daar ja, iets we horen net in de inleiding natuurlijk. Er is wel een belangrijke passage geweest. eigenlijk In het beleid van Amerika. En die is notabene. En dat is een beetje triest. Met, met het aantreden van Obama heeft dat plaatsgevonden. De, de regering Bush werkte eigenlijk volgens een killing list. Hè, waarbij bijvoorbeeld de grote kopstukken. Die werden geïdentificeerd. En vervolgens uitgeschakeld. Vrij chirurgisch zelf. Maar Obama heeft eigenlijk de hele strategie veranderd. en is eigenlijk het beleid gaan verbreden. Nu wordt er gewerkt met zogenaamde signature strikes. En dat betekent eigenlijk dat de een heleboel piloten die in de woestijn van Nevada zitten... met die vliegtuigjes naar Pakistan gaan en naar Afghanistan... en een zekere zelfstandigheid hebben... om iemand te identificeren als zich verdacht gedragend. Nou ja, Dat is zo'n algemene categorie natuurlijk... dat het ontzettend moeilijk wordt om uit die 2500 doden... degene te pikken die inderdaad heel erg dicht... een imminent threat zijn, een directe bedreiging voor Amerika. Dat is een van die aspecten uit dat, dat juridische en morele kader. Als je niet direct bedreigd wordt, ja, dan ga je niet natuurlijk misschien iemand die over tien jaar jou iets aandoet, gewoon uitschakelen. Maar... Dat zijn allemaal vaagheden die het allemaal heel erg moeilijk maken om Amerika hier eigenlijk op hun blauwe ogen te vertrouwen. Maar moet je los van al de haak en ogen die eraan zitten... niet toch ook blij zijn dat Amerikanen dit doen? Want ze schakelen toch wel mensen uit die ook een gevaar voor ons kunnen opleveren. Nou ja, dat hangt een beetje af. Als je gewoon puur de discussie gaat bekijken... dan zie je van dat de Taliban eigenlijk ook wel, wel, uh, eigenlijk ook wel baat heeft... bij deze acties van, van Amerika. Uh, want de mensen daar, in zekere zin kan je zeggen... dat, dat, dat het beleid van contraterrorisme zelf een vorm van terrorisme is. Want de burgers daar die worden steeds bang... He, de zweef, al die dingen zweven boven hun hoofd, soms zijn ze duidelijk te horen... en dan wordt ineens jouw oma op het veld doodgeschoten. Dus wat, wat voor opties heb je? De Taliban komt vervolgens Die zegt je van... ja, dat zijn de Amerikanen die dat doen. Dus het leidt ook tot een soort recrutering. Het is contraproductief ja. tot op zekere hoogte... tenzij Amerika laat zien dat ze echt de morele ridder zijn die ze zijn... en zichzelf kwetsbaar opstelt... om meer te laten zien van wat eigenlijk het beleid is en hoe het uitgevoerd wordt. Maar zou dat echt helpen? Zo. Ze zijn toch sowieso niet echt fan van Amerika daar in bijvoorbeeld Pakistan? Nou ja, sowieso is dat een probleem. Maar op het moment in Afghanistan, de Taliban heeft natuurlijk aandacht. Maar je ziet gewoon van dat, dat er in principe, hè, als je je eigen mensen blootstelt... dat heeft ook iets te maken met een zekere fairness... dat dan de kans groter is dat jij de hearts and minds van de mensen... in Pakistan en Afghanistan wint... dan wanneer je vanuit de woestijn van Nevada gewoon bezig bent... met een soort videospelletje waarin je al die mensen... die in ja. totaal andere omstandigheden... ik merk gewoon aan ons dat wij ons niet kunnen voorstellen... dat hier boven Hilversum een vliegtuigje zou zweven... Wat ineens iemand uitschakelt. Als je je dat voorstelt... dan denk je van, ja, luister eens... Hè, wij zitten hier veilig, maar daar in Pakistan zijn het ook mensen... En die worden ook inderdaad door die vliegtuigjes min of meer. Hè. Dat, dat is gewoon terreur, in zekere zin. Als we zin even naar, naar, dat, naar dat dilemma gaan. dat is echt een klassiek ethisch dilemma. Ja, ja natuurlijk, absoluut, je het uit daaronder ja. de films ja. ook. Mag je iemand doden als daarbij het gevaar is dat er onschuldige burgers omkomen? Is dat ooit gerechtvaardigd? Wat vind je daarvan als ethicus? Ik vind dat er absoluut situaties zijn. Hè. We spreken dan over een soort van uitzonderlijke situatie. waarin dat gerechtvaardigd is. Zoals? Ik bedoel van, nou, om te beginnen zijn er natuurlijk tal van situaties. waarin iemand zelf het initiatief heeft genomen om anderen te bedreigen. en je hem op een relatief eenvoudige manier kunt uitschrijven zonder dat er uh, omringende gedood worden. Maar zelfs als dat niet het geval is, als omringende dood... zou je nog kunnen zeggen van ja, het is gewoon een afweging... in deze uitzonderlijke situatie. Ja, precies, maar wat is dan de argumentatie voor die... stel jij zou op die stoel zitten om die beslissing toe te moeten nemen. Ja, dat is een beetje lastig misschien, ja, nee, maar... Nou ja, goed. wat zou dan voor jou zeg maar, een goed argument zijn... om op een gegeven moment toch te beslissen... ik ga deze zware terrorist... Nu aanvallen met een drone en er komen waarschijnlijk vijf tot tien burgerslachtoffers bij. Nou, is in principe gewoon een afweging. Hoe gevaarlijk is hij? Hoe direct is de dreiging? Kan ik het op een andere manier doen? Is het proportioneel? Dat zijn allemaal de elementen die bij zo'n rechtvaardiging in feite optreden. Als ik van al die dingen zou, ja zou kunnen antwoorden. Dus, nou ja, die situaties die komen natuurlijk voor. Dan zou ik inderdaad op de knop drukken, denk ik. Je okay, moet wel is... veel weten. En je is... moet het ook vrij precies weten. En dat is een stuk moeilijker wanneer je... Alhoewel ze vrij goed kijken ook en zo. Dat is allemaal wel waar. Maar er is ook een ethisch argument... Van dat, dat in deze situaties gewoon het, het, het makkelijker wordt om op de knop te drukken. Omdat het voor jou geen enkele consequenties heeft. Ja, onze moraal werkt veel meer. Die is gewoon evolutionair opgebouwd. Vanuit het feit dat ik jou moet doodschieten. Dat het gewoon ontzettend waar is voor mij. Maar op Gelukker, het moment dat ik in een soort videospelletje zit... Ja, maar die mensen, die piloten... En inmiddels worden er meer drone piloten opgeleid in Amerika dan gewone piloten. Hè? Nog even tot, dus... tot slot de vraag wie neemt op dit moment zo'n call? Eh, eh, bijvoorbeeld in het geval van zo'n drone. Is dat de piloot die die drone op afstand bestuurt? Of is dat iemand hogerop in het leger die die afweging maakt? Nou ja, dat, is, dat is een vraag die ik niet echt goed kan beantwoorden. Maar ik denk dat als je ziet van dat die vliegtuigen soms wekenlang op zoek zijn naar een target en zo en dan schieten dat het toch wel met, binnen een zekere hiërarchische structuur uiteindelijk eh, de man in de Nevada woestijn die van de superieur krijgt. Oké. Okay, dan druk ik. Ja. Dank. We gaan naar onze dichter bij de dag. Die zat niet in Nevada, hè, Alexis de Rode? In Nevada, nee. Nee, niet in Nevada, goed. Nou, dan willen we je gedicht graag horen. Oké. Okay. Okay. Het heet Palliatieve Zorg voor het Ruslandjaar. Het begon ooit mooi met Peter de Grote, die hier kwam kijken naar botenbouw. Maar drie eeuwen later is het tij gekenterd. Wordt Arctic Sunrise door vrienden geënterd, slaat vriend Borodin zijn kinderen blauw. Zijn vrouw stomdronken ramde de buren, vriend Timmermans moest het flink bezuren. eet Edit Piaf een beetje jammer, want toen kwam Poetin met potenrammers om elder bos zijn vriendschap te sturen. Gelukkig heeft Rusland nog één vriend die ook bij Greenpeace schuld kan vinden. Jaap Hoekstra verdedigde als advocaat het recht door zee van de gasprom staat. Geen zeetribunaal zal Rusland binden. En geen Rutte zal in deze crisistijden. Ooit die dertig man bevrijden. De laatste hoop ligt nu bij de koning. Leeuw tegen beer, meng gebrul met honing. Ach Dauma, verlos ons uit dit lijden. Dankjewel Alexis de Rode. Jouw gedicht is terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Wij danken al onze gasten van vandaag. Martin Visser, Joek Dauma, Iwan van Duren... Jean-Pierre van de Ven, Jaap Hoekstra, Joris Thijs... en Jan Forstenbos. En Radio 1 gaat zo meteen door met Filia VPRO Ger... Uh, Jochems en Tesso Blok. Gerwie hebben jullie zo te gast? Hallo Renzen. Uh, al bijna twintig jaar adviseert hij de Chinezen... over hoe schooner te produceren. Uh, Jaap van der Meer heet hij. Hij is milieudeskundige. De grote vraag is of al dat geadviseerd wat uitgehaald heeft. Als je naar de smok kijkt, uh, in miljoenensteden zoals Harbin de laatste tijd... Uh, niet. Maar het land gaat wel 280 miljard investeren in een goedere economie. Nou, zeg het maar. Wij gaan het hem vragen. Jaap van der Meer, zometeen in de villa. Dit is radio 1. Het is uh, half vier. Hier is Renate Evers met het n journaal De Amersfoortse afdeling van de PvdA heeft aangifte gedaan van verduistering. Er zijn mogelijk tienduizenden euro's verdwenen uit de partijkas. Penningmeester was het maandag overleden raadslid Ramon Smits Alvarez, die 12 dagen vermist werd. Maandag werd hij doodgevonden in Spanje. De gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch weten nog niet over hoe ze over een ruim een jaar de jeugdzorg moeten organiseren, dat concluderen de rekenkamers van de vier steden. Eind deze maand moet de gemeente met een plan komen. De rekenkamers noemen het 5 voor 12 voor de gemeente. Nederland en België gaan het luchtruim van de Benelux-landen vanaf 2016 samen bewaken. Dat heeft minister Hennis afgesproken met haar Belgische collega. De gezamenlijke bewaking moet kosten besparen en de inzet van de strijdkrachten effectiever maken. En twee Nederlandse Syriëgangers zijn veroordeeld voor het voorbereiden van deelname aan de jihad. Een van hen krijgt een jaarcel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. En de andere is veroordeeld tot een jaaropname in een psychiatrisch ziekenhuis. Nu de mannen schuldig zijn bevonden, heeft dat gevolgen voor de vervolging van andere Syriëgangers. En dat is zover het nieuws van dit moment. De bij de ANWB hoest op de weg ja, het valt op zich nog wel mee. Beginnetje van de avondspits. De langste file staat op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor de Moerdijkbrug 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De Koerdische leider dreigt Turkije met een burgeroorlog. De oppositie in Syrië gaat niet naar vredesbesprekingen. En Europa is geschoffeerd door Amerikaanse spionage. Daarover gaat ons buitenlandpanel na vier uur. Het Chinese economische wonder zal snel eindigen... omdat het milieu het niet meer kan behappen. Dat is een citaat van een Chinese milieuminister. En inderdaad, ook deze week weer verdween een deel van het land... onder een dikke, verstikkende laag, smog. Jaap van der Meer is milieudeskundig... en adviseert de Chinese overheid en het bedrijfsleven... al jaren over een schonere aanpak. En hij is onze gast. Uw reacties zien wij als altijd tegemoet via de site VillaVPRO.nl. .no. Dit is tot half vijf VPRO. Ik zit op een hele oude atlas te kijken of ik Hilversum kan vinden... maar dat is een beetje te klein afgedrukt. Of het heet er nog geen Hilversum, Of hè? het heet er nog geen Hilversum. Het staat op een hele bijzondere atlas... en de Koninklijke Bibliotheek heeft hem aangeschaft. Toneel des Aardbodems heet hij... en hij is van de cartograaf Abraham Ortelius... en hij stamt uit 1571. En de trotse beheerder van deze zeldzame atlas is... Marieke van Delft, conservator, oude drukken... van de Koninklijke Bibliotheek. Mevrouw van Delft, goedemiddag. goedemiddag. En van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. U bent natuurlijk zo blij als een hond met zeven staarten, kan ik mij voorstellen. Iets, ja. Ja. Ja. ja. ja. Waarom weet is niet die bijzonder? Is, maar... Sorry? Nou, ik weet niet hoe blij een hond met zeven staarten is, nou, maar ik heel ben heel blij. blij. Hoor. Zeven keer zo blij als eentje met één. Een. <laughs> ja. Maar waarom is die bijzonder? Nou, hij is heel bijzonder omdat het een prachtig exemplaar is. Hij is heel mooi ingekleurd. En wat er hier heel bijzonder aan is, is dat hij de beschrijvingen van de landen in het Nederlands bevat. En ook alleen maar in het Nederlands. En dat is bijzonder omdat het daarvoor alleen in het Latijn was? Ja, de eerste uitgave van deze atlas is uit 1570 in het Latijn. En daarna zijn er verschillende supplementen verschenen In allerlei talen. Het was in zijn tijd al een heel aantrekkelijk werk. kennelijk In het Frans, in het Duits, in het Italiaans. En ook in het Nederlands dus. Eigenlijk als eerste. Maar uh, niet alle aanvullingen hebben die beschrijvingen in het Nederlands. En de eerste koper van dit exemplaar, die heeft kennelijk gedacht... liever geen tekst dan een buitenlandse tekst. Of ja. Gewoon echt een helemaal Nederlands beschreven atlas. Ja, precies. En daarom is hij zo bijzonder, omdat dat het eerste exemplaar is. Wat echt uh, alleen maar Nederlandse tekst bevat. Ja. ja, ja. ja. Dat, in deze samenstelling is hij uniek. Er zijn nog wel... Twee exemplaren bekend die merkwaardigerwijs in de zuidelijke Nederlanden liggen. Dus ik denk dat daar toch een soort taalpurisme is. En, uh, maar daar zijn die zijden weer uh, beschreven. Dus dit is echt in deze vorm een uniek exemplaar. Zegt die opdrachtgever dat moet een waanzinnig rijke man zijn geweest of vrouw. Ja. Ja, die moet behoorlijk rijk geweest zijn, want die kaarten waren al vrij prijzig... en dan is het ook nog heel mooi ingekleurd. Ja, ja, dan was er nog iets anders, geks. Nederland staat dwars afgebeeld. Waarom ja, is dat? Holland. Plaatsgebrek? Of Holland, ja... Ja, dat, dat wij noemen het tegenwoordig hetzelfde, maar Holland is Noord- en Zuid-Holland samen. Ja. Nee, geen plaatsgebrek, maar uh, overdwars, dan kwam het beter op de bladzijde. En wij zijn nu zo getraind dat als je een atlas open doet, dan denk je meteen, oh daar is het noorden. Dat ligt altijd bovenaan, maar ja. dat was toen helemaal niet zo. Nee, dus de Noordzee ligt onder Nederland op deze kaart? Ja. Ja, ja. En, nou... en die Noordzee, wacht even over die Noordzee. Hij heet helemaal geen Noordzee, want ik heb zitten kijken en dat kan ik wel lezen. Oceani Germanici. Ja. Wat is dat? De Duitse Zee, du Duitse Oceaan. Nou, wij het, of wij, de, Nederland heette ook samen met België, Germanië in Forius. Dus, dus het is de lage landen en het is dus de zee van de lage landen. Oh, okay. Het is grappig, want er zijn dus Nederlandse beschrijvingen op de achterkant van de kaarten van ja. de verschillende landen. Maar de plaatsnamen en de zeenamen en dergelijke, die zijn niet geharmoniseerd. Dat is nee. dat is niet in het Nederlands. Nee, maar ja, dan dan kijk, zo'n atlas die werd gemaakt door uh, op een koperplaat te graveren. En wat ze deden was... Ze hadden één plaat en die drukte je af. En dan... Kon je op de achterkant wat anders drukken. Maar om al die platen ook nog in verschillende vormen te maken. dat was veel te kostbaar. Ja, ja. Maar dat Nederlands is echt wel heel erg leuk. Want en want het is, het is ook niet de letterlijke vertaling van de Latijnse tekst. Hè? Het is gewoon een eigen verhaal. Het is een eigen verhaal. En, de, en daar staan bijvoorbeeld. Nou, over Den Haag. Daar staat bijvoorbeeld. Den Haag wordt wel genoemd. het mooiste dorp van Europa. Dat heeft hij gepikt. Nou, gepikt. Dat heeft hij overgenomen van Guacciardini. Die eh, een paar jaar daarvoor. Zijn boek met de beschrijvingen van de Nederlanden uitgaf. Maar wat hierachter zit is ook prachtig. Van ja, uh, die mensen die. Uh, of Den Haag heeft geen stadsrechten. En er staan ook geen muren omheen. Maar dat willen die inwoners ook helemaal niet. Want je kan beter het mooiste dorp van Europa zijn. dan zomaar een stad. Ja. Ik dacht, nou, al die keren op verjaardagsfeestje... dat je als hagenaar hoort van uh, jullie hadden geen stadsrechten, kan je nu zeggen ja. Maar dat wilden we ook helemaal niet. Hmm. Dat we wilden een open vizier naar buiten hebben. Ja, ook. Even nog iets over die cartograaf die Abraham Ortelius... of Ortel of Hortel. Uh, ja. Hoe stond die bekend? Hij stond goed bekend. Hij, uh, kijk, hij is degene die eigenlijk een baanbrekende actie heeft ondernomen door deze atlas. Want daarvoor waren er wel kaarten, en, maar dan verzamelden ze kaarten in een boek, gewoon van verschillende herkomst. En wat hij gedaan heeft, hij heeft allerlei kaarten verzameld en daar heeft hij een uniforme uitvoering aangegeven. Ja, dus het is een hele moderne atlas. Bos had hem zo uit kunnen geven. Uh, zoiets, ja. Ik denk dan wel. <lacht> als je met die atlas de weg op gaat. Maar ja, dat doe je met een bosatlas ook niet. Maar nee, dan kom je uh, niet helemaal aan. Bijvoorbeeld nee, helemaal op de wereldkaart staat nog uh, het onbekende Zuidland. Nou, nee. dat is een groot continent waarvan men toen dacht dat het daar lag. En dat neemt, uh, nou... Een heel groot stuk van die kaart in. Maar ja, dat bestaat helemaal niet. Maar nee. daar hadden ze dus nog niet gevaren. Nou, ik denk dat iedereen die naar het gesprek geluisterd heeft... razend nieuwsgierig is naar de Atlas. Nou, ja. en dat komt mooi uit, want je kunt hem zien. Op de site van de Koninklijke Bibliotheek... zegt u heel kort even hoe die luidt? www.kb.nl Oké, okay, nou, hartstikke goed. Marieke Delft. Marieke van Delft, conservator ouderdrukker van de Koninklijke Bibliotheek. We spraken met haar over de eerste moderne wereldatlas. Hartelijk dank, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Pst, één minuut. Het ziekenhuis. Ja, het leek ons mooi als ze gewoon thuis hadden kunnen zijn... in die laatste periode, want... ja, thuis is toch het mooist... Maar eigenlijk had ik dus de indruk dat ze het eigenlijk in het ziekenhuis wel leuk vond. Ik denk dat mijn moeder mooi vond aan het ziekenhuis dat ze werd verzorgd. Ze kreeg alle aandacht. Ze was van zichzelf vrij kalm, maar ze hield wel van wat reuring. Op de zaal altijd kletsen met de mensen, met de zusters, grapjes maken. Ik denk dat ze het daarom ook wel moeilijk vond om weer naar huis te gaan. Want thuis wisten ze van, uh, dit is de plek die ik straks achterlaat. In het ziekenhuis, daar stond ze toch nog midden in de wereld. Eén minuut gemaakt door Niek de Vries. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien.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 Onze correspondenten zijn deze week op zoek naar de waarde van geld en status. Gisteren waren we in Frankrijk, waar rijk zijn kennelijk, kennelijk iets is... wat je heel goed moet verbergen. En vandaag gaan we naar Servië, waar rijke mannen in dure auto's rijden... en jonge vrouwen hun aandacht proberen te krijgen. En dat zie je vooral in de bekendste uitgaansstraat van Belgrado... die de bijnaam Silicon Valley heeft. Mooi café... Weer het start. Hier draait alles om status. Zien en gezien worden. Je dikke auto, dwars, over de straat parkeren. Terwijl je met een café aan de overkant zit. We lopen door Bana. Heel veel cafés hier, links en rechts. Van begin tot eind van de straat. Het hier is het vol during the night. This is all also full. We met Jovana. Ze willen het me graag laten zien. Zij woont hier, midden in de gekte en ontkomt er dus niet aan. De mensen die hier komen zijn niet echt hartiepe mensen. I guess I would never sit here just by myself, just like that. I would go somewhere else or, or we buy drinks in a store and then sit on a bench. Yeah. Maar ze observeert ze wel graag. They look all like the same. Straight hair, um, make-up, a lot of make-up pretty much always. Not, uh, sometimes really short skirts sometimes like really uh, skinny skinny pants and high heels and the men and the men they have also uh, very tight t-shirts sometimes i also see people in a in a suit all along with a tie <laughs> like they just came back from work they just want to show that they have job or something i don't know i don't know that they're busy or business guys i don't know that's what i saw here too we love cafe binnit is <laughs> here chic duur je hebt nou hoor. Je hebt ook nog. Nee. Even naar de barman. Some people call this a street Silicon Valley. Why? Because of the big silicones. Je ziet dit in radio? Dit? Nee. No? <laughs> Hij maakt een gebaar met zijn handen, borsten. Ja. Iedereen kent deze straat als Silicon Valley. En dat is niet vanwege de technologische hoogstandjes, maar inderdaad vanwege vrouwen met siliconen borsten. Do you, do you see that uh, status is important in in Serbian society? Of course, but I think maybe it's more important because <laughs> people don't have money. So somebody who has money, he's different and he's ja, above everybody else. He can do stuff and he can ja, zeg, he has Status is misschien nog wel belangrijker hier, omdat veel mensen helemaal niet zoveel geld hebben. En als je het dan wel hebt, ja dan moet je het laten zien. Ja, even als ze niet have money, they somehow wants to show it. That they have it. That which they don't, but it's weird, you know what I mean? It can vary from the worst car ever in Serbia to the best-looking car you ever seen, maybe in your life. Je ziet het vooral aan de auto's. The crazy cars very cheap and very expensive yeah i guess that that's the way they feel better because that's what they want to be and then if they are acting like that at least acting like that then maybe it's making them happy so we normal people we say it's a mafia en zegt ze, er is eigenlijk geen andere verklaring te vinden dan dat het criminelen zijn de mafia yeah there's there's no other explanation about that well everything is here maybe maybe criminals and mafia Behind. En omdat ze er met haar neus bovenop zit, uh, maakt ze ook nog wel eens wat mee. Next to my building was the was the four rooms I think. That's the name of the of the disco club. Mm -hmm. Somebody was murdered there. And then there was Stena. Also a little bit like the diagonally like from my place. Place is really close. I could have seen it from my window. Also somebody was murdered there. And I remember police was coming almost every Saturday. Een schietpartij like in het café tegenover haar huis. En in dat andere café is ook een keer iemand vermoord. Sometimes I see sad people. I mean, every single one of them is pretty much sad inside, so that's what I see. How do you see? What do you see then? Like sadness in the eyes when they're trying to be something that they're not actually. Iedere dag ziet ze hier mensen met een vooral treurige blik in hun ogen. Mensen die zich anders voelen dan wie ze zijn. But I don't know. For me, it doesn't really work. You know, I see that. I'm sorry, guys. Yeah. You see right through it, I guess. Dat was een bijdrage van Mitra Nazar. En morgen hoort u de laatste metropolis over geld en status. En die komt vanuit Indonesië. Mondkapjes en Chinezen. Uh, helaas een beeld wat niet meer weg te denken is. Door vieze dikke smok zijn de Noordoost-China de maskers haast niet meer aan te slepen. Daar is de luchtvervuiling zelfs zo erg dat hele snelwegen afgesloten moesten worden. En dat geen vliegtuig meer mag opstijgen of landen. China heeft natuurlijk helaas een lange geschiedenis met smog. En Peking was laatst onzichtbaar vanuit het heelal. Jaap van der Meer is milieudeskundige bij het Nederlandse Milieuadviesbureau IVAM, gespecialiseerd in industriële activiteiten. En hij adviseert al jarenlang met name China over schoon produceren. Meneer Van der Meer, welkom. Dank u. Drie weken geleden nog in China geweest, al 17 jaar op en neer, rijdend, uh, ja. vliegend, neem ik trouwens aan. Uh, <laughs> zelf wel eens die smok in moeten ademen? Uh, ja, zeker. Sterker nog, aan mijn allereerste reis uh, uh, landen we ook uh, gewoon in de smok in 96, in januari 96. Hoe lang Dik is het is al nog... zo erg? Is het die 17 jaar dat, uh, dat u uh, adviseert of is het van veel. Nou vijf? ja, het, het is, het, het is uh, met, uh, ja, met tussenpozen. Uh, ik heb het afgelopen januari ook weer meegemaakt. Uh, dus ja, het, het, is een, uh, het, het, het is een vaste waarde eigenlijk wel uh, in Peking. Het komt natuurlijk ook uh, veel mensen op elkaar, uh, veel industrie. Toen nog is in 1996 veel industrie nog in de stad. Dus uh, mm -hmm. veel kolenbrandertjes, uh, geen centrale verwarming. Dus worden gewoon Maar het is uh, niet alleen Peking. Het is toch nou. ook daar in het noordoosten. Er zijn overal die, die, die wat grotere steden waar industrie is. Uh, ja. Want dat Harbin, ja. dat is een miljoenenstad. Harbin is ook een. Uh, in het oosten ook? Ja. ja. In, het, nou, in het noorden. In het noorden. In het, noorden. Ja. noorden. het is eigenlijk een oude Russische. Uh, gesticht door de Russen. Is ook uh, heel lang uh, onder Russisch beheer geweest. Uh, uiteindelijk uh, geconfiskeerd door de Chinezen. En, uh, maar ja, uh, het, het is ook uh, uh, de. De. De. De. De. De. de, rice bowl. de, de, de, de, de reiskom de reiskom reis waar, waar waar de grote staalindustrie ja. stonden staan stonden u, u... Veel verontreiniging, ook dus, in het water. advies ja. is niet overbodig, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, u adviseert dus al jaren, uh, de Chinese overheid, ook het bedrijfsleven daar. Hoe zijn ze bij u gekomen? Hoe, kwam u, hoe komt u daaraan? Of heeft u op een dag gedacht, dit, dit wordt te gek, <laughs> ik ga erin, ik ga ze eens wat vertellen? Nee, nou ja, ik ben er bij toeval ingerold, omdat mijn uh, toenmalige baas... Uh, dat was een goede klant bij de Wereldbank. En de Wereldbank uh, was in 1992, 1993... Uh, uh, ja, die stonden op goede voet met die Chinezen... en uh, die zei: we willen wat voor jullie gaan doen. Uh, schone produceren is een, uh, uh, een bronaanpak. Dus we gaan niet uh, zuiveren, maar we gaan kijken... waar komt, de, waar komt die vervuiling vandaan? En dan gaan we wat, uh, wat dan doen. Dan gaan we dus nieuwe technologieën invoeren... mensen opleiden, uh, schone materialen gebruiken... schonere kolen en, en, hmm. en, dan, en dan, uh, dan noemen ze het schone produceren. Hmm. En zo uh, nou ja, so, so ben ik er eigenlijk ingerold... En op een gegeven moment is je cv zo sterk dat ze je altijd wel weten te vinden. Ja, maar hoe gaat dat nou concreet? Uh, de uh, u wordt gebeld door een bedrijf. Uh, jong, uh, wij hebben van u gehoord. U bent, u bent wel vaker in China geweest uh, om te, uh, te adviseren. Wij hebben ook een gigaprobleem. Ons bedrijf, kunt u helpen? Gaat dat zo? Of is het een overheidsinstantie die zegt... Uh, maken ze een tour door verschillende fabrieken? Uh, nou, meer een deel het laatste. Want uh, het is natuurlijk ook zo dat in China uh, vroeger, nu is het gelukkig wat aan het veranderen, waren het voornamelijk staatsbedrijven. Dus de bedrijven, ja, dat waren, uh, die, die moesten gereguleerd worden, ook door de, ook door de overheid. Dus als er, als er een probleem was, dan kwam de overheid, die kwam dan bij ons of bij uh, UNIDO, dat is dan de Verenigde Naties, of bij de Wereldbank. En uh, nou, die schreven dan een tender uit. En wij wij schreven dan een voorstel, of via de Nederlandse ambassade. Die heeft in het verleden ook heel veel gedaan op uh, milieu, op industrieel uh, milieu. En dan, uh, ja, dan, dan, dan hadden we een netwerk. Hè? Want je moet toch altijd weer met Chinezen werken. Want je komt als, als, uh, als Nederlander kom je eigenlijk niet zo'n bedrijf binnen... Vooral niet het staatsbedrijf. Dan moet je dus eigenlijk wel weer altijd Chinezen meenemen. Nou ja, dat netwerk hadden wij. En dat maakt het natuurlijk ook weer een stuk makkelijker. Als je een goed netwerk hebt dan... En dat nee? netwerk vertrouwde u wel? Want je moet, je moet natuurlijk altijd... Ik heb dat gelezen in verschillende verhalen. Elk advies eigenlijk als een heel mooi cadeautje inpakken. Je kan het niet zomaar plomp verloren zeggen. Jullie doen dit volledig verkeerd. Nu moet je het zo gaan doen. Je moet zo masserend en, ja. en voorzichtig te werken. Vooral gaan. in China. Vooral ik. Ik, in heb China het, ik heb het, is het, met het over China. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, de, In Nederland is het ook ook zo hoor, het is ook niet fijn ja, ja. om te horen. Als mm. iemand tegen jou zegt, je doet het al twintig jaar verkeerd. Mm. Hè, dat is niet fijn om te horen. Nee, ik dus snap elke overvoeligheid wel. Maar zij vragen u toch om aan een probleem wat zij hebben iets ja, te doen. Ja. En dan moet je nog enorm op, op je woorden letten. Ja, maar ja, de oplossing eh, hoeft niet altijd eh, een fijne te zijn natuurlijk. Eh, op het moment dat je zegt van ja, maar je mensen zijn niet, je mensen zijn niet opgeleid... Jullie werken gewoon met uh, onderbetaalde en uh, ondergekwalificeerde uh, krachten. Ja, dat komt hard aan. Dat zijn mm. geen fijne. Mm. Wij zeggen ook altijd: je moet investeren in je mensen. Maar verwachten ze dan eigenlijk dat u met adviezen komt die. a, geen geld kosten. Uh, uh, uh, geen grote ingrepen vereisen? Wat denken ze dan eigenlijk? Nou, het hangt een beetje af in welke uh, tak je zit. Ik werk nu uh, bijvoorbeeld in de, in de textielindustrie, uh, die, die, is, uh, die is geprivatiseerd. Uh, daar, daar zie je grote, grote uh, veranderingen. Hè? Dat is echt de revolutie die daar plaatsvindt. En ja, die mensen zijn er best wel happig op om uh, ook te verbeteren en zo. Hmm. Of course, hmm. natuurlijk, moeten ze ook altijd nog een product maken. Hmm. Kijk, oh, maar wat... dat bedoel ik. Dat er ja. is natuurlijk, voor, uh, uh, voordat we naar in wat je zegt, de grote revolutie, nou misschien een omslag gaan. Ik haalde aan het begin van de uitzending een citaat aan van een milieuminister uit China. Die zei: Het Chinese economische wonder dondert vanzelf in elkaar omdat het milieu het niet kan behappen. En, en dat is de spagaat waar ze in zitten. Ze willen veel produceren. Ze willen ook dat er intern voor de interne markt veel geproduceerd wordt, dat mensen ja. veel consumeren. Maar ze willen ook schone produceren en dat allemaal tegelijkertijd. Ja, ja nou ja, dat. dat, dat nou, zij denken zelf van wel. Maar, ja, maar ze, ze, spieker, ze, ze, priori niet. ze prioriteren natuurlijk naar, uh, eerst naar een... Het uh, milieu is natuurlijk ook vervlochten met, met politiek in, uh, in, in China. De, en ondergeschikt geweest aan de politieke uh, aspiraties van... Uh, nou, sociale onrust moet je niet willen. Uh, we hebben het zelfs meegemaakt in een provincie... waarbij de, de, de, de milieudienst zei van we moeten alle leerlooierijen sluiten. Want de, de rivier gaat uh, helemaal naar zijn grootje. Die was ja. groen, ja. was echt niet normaal. Nou, die zijn gesloten. De staatsoverheid bemoeit zich ermee. Een maand later gingen ze weer meten. En het was weer hetzelfde. Alle, alle, alle leerlooie rijtjes waren opengegaan. Want er was sociale onrust. Men was werkeloos. Men liep op straat. Had niets te doen. Ja, dat wilden ze niet hebben. Dan leidt er inderdaad het milieu eronder. Ja, maar hoe kon je dat dan wel geleidelijk aanpakken? Niet door al die leerlowen rijden dicht te gooien om even op dit voorbeeld door te gaan. Maar bijvoorbeeld een tiende en dan eh, de rest open en dan de volgende tiende aanpakken. Zo. Nou, wat, wat er toen gebeurd is, kijk, het is natuurlijk het hele dat hele markt, eh, marktdenken is losgelaten. En ook al die staatsbedrijven. En eh, dat, dat, eh, dat bestaan nog wel natuurlijk in de kritiek. Het eh, is in Nederland ook, eh, dat eh, energiebedrijven zijn natuurlijk allemaal staatsbedrijven. Uh, en, maar de textielindustrie is dus geprivatiseerd. Ja. Uh, en ze gaan dus ook vanuit dat, dat die dus de massa's uh, op blijft nemen. Natuurlijk, China is een gigantisch land. En de, de er zijn gewoon grote verschillen tussen oost en west. En, uh, uh, en vooral uh, west is dan uh, de, de kuststreek. Dus waar uh, het grote uh, wonder heeft plaatsgevonden. Hè, het kapitalistische uh, Terwijl in het Oosten. Uh, sorry, ik houd even. Je houd even door elkaar. Ik wat ja. vaker door elkaar omdat je in. in Oost China, is de kust. Oost is ja, ja. Nou ja, de kust. is namelijk ja. aan de kust. Daar bedoel ik. De, kust, de kustprovincies ja. zijn goed, uh, goed ontwikkeld. De, de, de staatsorganen zijn veel sterker geworden in de afgelopen jaren. Maar het, het, het westen is uh, ja, toch de, de armoe. En, en daar uh, wordt uh, de wet ook uh, anders beleefd dan, uh, dan in het. Uh, in het uh, uh, even kijken, het Oosten. Yeah. Ja. <laughs> In 2009, lezen wij, was er nog een enorm wantrouwen... ten opzichte van westerse klimaatpolitiek. Want ze dachten, ja, dat is eigenlijk een soort verkapte handelsprotectie... voor hun eigen producten. En daarna ineens, nu bijvoorbeeld, gaan ze 282 miljard investeren. Wanneer... Wanneer en waarom was dat omslagpunt er? Nou, een, een Chinees, en ik denk dat dat een beetje uh, met allen is... Uh, laat zich gewoon niet graag vertellen wat ze moeten doen. Nee, de Russen niet, wij niet. De Russen niet, niet. niet, wij niet, wij nee. niet, niemand niet. Dus op het moment dat je op je vingers getikt wordt... Uh, over Zwarte Piet ik, bijvoorbeeld, hebben we toch over Zwarte Piet <laughs> gehad. Ga wel, ja. Uh, ja. <laughs> maar, uh, nou ja, goed, er zijn legio-voorbeelden dat... Uh, uh, dat, dat, dat men uh, eigenlijk gelijk A uh, in de weerstand schiet. Uh, of, het, uh, of het nou SARS is of de fijndeeltjesproblematiek in Peking. Uh maar uiteindelijk zullen ze er toch aan moeten geloven. Maar dat is gewoon de koppigheid van we weten N dat jullie gelijk hebben... maar we geven het jullie pas op, op de tijd dat wij vinden dat het goed ja, is. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, dat eerste weet ik niet. Ik weet niet of ze het weten. Vaak zitten de mensen op bepaalde punten plaatsen... ook niet echt omdat ze daar geschikt voor zijn... maar omdat ze daar vanwege de politiek geplaatst zijn. Of vriendjespolitiek. Corruptie is, is, is natuurlijk in vele soorten en maten aanwezig. Dus, uh, maar, maar ja, uiteindelijk zullen ze er wel aan moeten, ja. Waar bent u eigenlijk het meest trots op? Van deze uur, 17 jaar, hè, dat ja, u zo'n beetje al jaar. in en uit China ja, gaat. 17 jaar. Wat, wat zegt u, dat, dat hebben wij echt met elkaar... maar ik door mijn advies te geven en zij door het op te volgen... en het samen te doen, echt bereikt? Al is het maar een druppeltje op de gloeiende plaats? Ja, nou, er zijn wel veel... Kijk, het begin is natuurlijk... Uh, ja, er, er zijn mensen die, die moeten een nieuw systeem omarmen. Dat systeem moet op een andere manier leren denken, en, en op het moment dat je de klik ziet, dat is het mooiste wat er is. Hm. We hebben het zelf een keer gehad dat we hebben een, een vrij lang... Uh project, vier jaar, in de cementindustrie. De cementindustrie, verschrikkelijk vervuilend. We hadden verschillende uh, regio's, want uh, nou ja, er, waren, er zijn er gewoon veel te veel om in één keer te behappen. Dus, uh, en er waren dus een jaar later, we hadden een workshop, en we legden uit wat is gewoon te produceren, proces geïntegreerd, bla, bla, bla. komt een man in zijn overal binnen, die had 200 kilometer gereden, en die zegt, ik heb, twee, ik heb een jaar geleden aan dezelfde workshop meegenomen, aan meegedaan, en ik ben teruggegaan, en ik heb uh, van alles gedaan, top. Hm. Dus is het beste wat me ja, overkomen is. Daar doe je het voor eigenlijk. En ja, nou ja, dat zijn, wel, uh, dat zijn wel de mooiste dingen, ja, ja inderdaad. Maar ook uh, bijvoorbeeld het, het allereerste project wat ik gedaan heb, dat was in uh, Shandong. Daar hadden we nog zwarte rivieren, zwarte rivieren van de pulpindustrie. De, de pulpen van de, van de stro werd gewoon onge, ongezuiverd, werd de rivier ingeloosd, zwart. Hm. De rivieren waren echt zwart. Nou ja, door de huidige... Nou ik zal niet zeggen dat het mijn verdienste is geweest... maar in de loop van de jaar is men er wel gekomen dat dat niet de bedoeling is. Mm -hmm. En dat je dat ook met, met, met schone produceren... en met bepaalde zuiveringstechnieken... dat je daar gewoon toch wel echt een, een verschil kan maken. Waarom maak je die change niet van de nood en deugd? Door heel echt te investeren in technologie... door heel veel te verdienen aan milieutechnieken. Maar dat doen ze ook. Ja, ze ah, produceren natuurlijk ze hartstikke ze veel windmolens en, en, en, en zonne zonnepanelen. zonnepanelen. Ja. Ja. Nee, nou. ah, nee, ze ja. exporteren ze Ze, exporteren. Nou, ze gebruiken ja. ze zelf ook. hoor, Ze ah. hebben ook uh, waterboilers, uh, zonneboilers en, en, uh, en zonnepanelen gebruiken ze zelf ook. Ze hebben zelf ook heel veel windmolens inderdaad. Ja. Okay. Maar ze hebben natuurlijk een gigantische energiebehoefte. Echt ja. gigantisch. Om die, echt ja, ja daar zijn die er zijn er nogal wat. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt Jaap van der Meer van Ivan. is een instituut wat uh, milieuadviezen geeft wereldwijd... En Jaap van der Meer doet dat veelal in China, waar het geen overbodige nootie is. Dank je wel. Ja, en de villa ja. is zometeen Dankjewel. terug naar het nieuws met het Buitenland. -Penal. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Bart Loor en ik ben pro-VPRO sinds 1996... omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken.